Door de ritwinst neemt Cobo de rode leidestrui over van de Brit Bradley Wiggins. Wout Poels werd in etappe 2 in het algemeen klassement steeg hij daardoor naar een tiende plaats. Beste Nederlander in de Vuelta blijft Mollema. Hij staat nu vierde op zo'n anderhalf minuut van de rode trui. Het weer vanavond eerst droog, later opnieuw buien. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen afwisselend zon, bewolking en buien. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOW.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 Luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. We hebben vanavond als gasten Femke Bloem. Femke, je doet ontzettend veel. Dat is echt meer dan de gemiddelde mens eigenlijk kan doen in één leven. Hoeveel levens heb jij? <laughs> ik heb uh, nu alleen deze. Oké. Okay. <laughs> Klopt, ik doe heel veel. Ja. Uh, onder andere yoga. Mm -hmm. Wat kun je daarover vertellen? Uh, ik heb zelf een hele tijd yoga beoefend.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 Ja, dat is niet zo makkelijk uit te leggen. Nee, nee, nee. De eerste tien minuten is het vol. Uh, de Keltische jaarwiel is eigenlijk een kalender. De Kelte leeft heel dicht bij de natuur. En uh, die merkte toen, net als wij, op dat er dus bepaalde seizoenen zijn waarin je bepaalde handelingen moet verrichten om een goed bestaan te hebben. Zoals ze zaaien, oogsten, dat soort dingen. Dus uh, dat oorspronkelijke vier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 ik kwam eigenlijk met Fenke in contact omdat ze daar een nummer speelde. Dat heette Silver Circle. En de coven van Merlin en uh, Morgana heet dus Silver Circle. Um, nou, eigenlijk de organisatie. De organisa uh, Oké, okay, maar de, ja. de coven is daar een onderdeel van. Ja. Toch? Ja, alleen ja, okay. een heksenrij zijn namen heel erg belangrijk. En, um, Benoemen, ja. De, dus de covennaam was anders.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 Took my hand, and she led me through the maze I had fallen into, and in the center I stand with you. I feel alive again. ever with me, ever with me, the way that the sun shines ever with me, so I watch as the sands of time passes by. In this life I can call my own, for I know that I am not alone. She will find She's ever with me ever with me the way that the sun shines she is ever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 Ja, het ja, was voor mij een open vraag. En hoeveel graden zijn er? Ja, uh, drie. drie okay. uh, en als je de neofieten fase... dan zijn zijn er vier. vier. Okay. Ja. Ja. Um, jij bent hoogpriesteres? Ja. Dat is mooi. Ik heb de hele traject doorlopen. Dat heb je goed gedaan. <laughs> dus je staat uh. bovenaan de lijst. <laughs> uh, nou, ja, Zo wil ik het niet noemen. Maar ik heb inderdaad... Ik heb inderdaad uh, de uh, inwijding gehad... Om hoogpriesteres te mogen zijn. En eigenlijk houdt dat in...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 Zelfstandig, wat... Maar dan kom je dus op het punt van afsplitsing Ja klopt ja, dus ja. Dat, is, dat hoort bij de opleiding zou ik bijna willen zeggen dat is, Het is een natuurlijk een groen, proces een het, het hoort ja. zo, ja. iedereen maakt er uiteindelijk zijn eigen ding van En in mijn geval Ik ben duidelijk heel erg Verbonden met de nieuwe tijdsenergie Heel veel bezig met spiritualiteit uh, En um, Werkte daar waar ook met krachten En dingen die eigenlijk in de hekserij niet zo heel gebruikelijk zijn In ieder geval niet in Carnegie en Wicca um, dus ja, ik, ik ben echt, ik heb echt mijn eigen stroming zeg maar. Is dat zo'n zo indeling is dat raar of is dat nou, raar? Ik denk, of of mag je dat vertellen? Vertellen. Nou, ik, ja. wel. ik kan natuurlijk vertellen hoe ik het heb ervaren. Het is raar in die zin dat je voelt dat je een drempel overgaat en je weet dat je niet meer terug kan. Het ja. is net als bevallen. Oh. <laughs> je, je, je hebt ook een... Ik heb een kindje, ik ja. heb een zoontje. Oh. Ja, maar dat heeft oud. niets met heksenrechten. <laughs> nou, nou ja, afgesen. dat is dat ook wel een in inwijding, moet ik zeggen. Ja. Maar het, het lijkt daar een beetje op. Het Heroes als kamers ofzo. Maar dan is Nee, maar dit is ook zoiets dat je zegt, ja, je kan nooit meer niet moeder worden. <hijen> dat no, ben je geworden en dat blijf je in ieder voor dit leven. Voor je bij je eerste kind. Ja, en dat met je inwijding ook. Je gaat de deur door en dan bent er veranderd iets. En dan kan je niet terugdraaien. Dus dat is redelijk ja, heftig. Ja, dat lijkt me nou, aan, ja. Dus je moet echt graag willen. En vertrouwen. Ook dat. Heel erg vertrouwen. Perfect love anders. and perfect trust. ja, ja. <laughs> ja. Mm -hmm. Dat klinkt ja. heel eng. Maar goed. Hè? Nee, het is niet eng. Maar... Oh, okay. Kijk, je kan er niet zomaar komen. Mensen die er niet verklaarbaar zijn worden sowieso meestal niet ingewijd. Of het is erg fout, koffen. Maar goed... Het... Het is, uh, het is een heel traject, het is een heel proces. Dus op het moment dat je daar bent en je wilt graag, dan is het niet meer echt eng. Dan weet je gewoon, dit is mijn pad. En dat lijkt dan ook weer bevallen, want als de W zijn begonnen, dan wil ja, jij wel zeggen, nou even niet. Maar, nee, ja, dan is het de al de te laat. Ik heb het maanden uh, uh, gehad om daar te winnen. Heb je toen ja. een uh, nieuwe naam gekregen? Ja. Oké, okay. mm -hmm. klaar. Oké. <laughs> Oké, okay. oh, uh, mag je dus niet vertellen. Ik heb de naam... Ik heb hem eigenlijk inderdaad alleen met andere heksen gedeeld. Nu dus niet meer ben ik op, Dit zou ik hem op zich in de openheid ja, kunnen ik gooien. Maar ik doe het, niet, liever ik wil wil het liever nee, niet. Nee. Maar ik heb nog nee. een andere naam gekregen. Omdat ik tegelijkertijd ging schrijven voor het tijdschrift... Heksen of uh, Wikkenreden. En toen heb ik de pseudoniem Flora genomen. En dat geeft natuurlijk ook een beetje aan. Wat voor soort uh, heks ik dan ben. De godin Flora is een bloemengodin Gloemgodin van de ja. lente. Ja. En uh, het is nogal ja, een vrolijke <laughs> figuur. Dus... Uh,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 Meer een uh, natuurlijke weg of zo en Pas later, veel later Toen kwam ik in de onkruid Toen was zo'n blaadje, spiritueel blad erachter Dat er dus mensen zijn die ongeveer hetzelfde deden eh, niet En zelf... Heksen, ja, ja, ja, ja, ja. en Merlin Komt was ik al, dus ja. uh, Ik was waar verbaasd En pas toen ben ik naar de bieb gegaan En toen dacht ik, uh, nou jeetje zeg uh, <laughs> Er zijn er dus meer En toen ben ik uh, ook inderdaad uh, mij gaan interesseren voor de, voor de Daadwerkelijke inleiding voor, in groepen in ieder geval. Want ik had daarvoor zelf al wat zelfinwijdingen gedaan. Zelfinwijdingen? Ja, dat is in extra ook wel gebruik, okay. gebruikelijk Dat je zelf. Uh, Solitair. Je ja, you, you, you dedicate yourself aan een bepaald principe of deity. En, uh, dat, uh, nou, daar had ik uh, aardig ja, wat Koudi ervaring. Mee. Is daar heel bekend mee, natuurlijk. Ja, ja. ja. ja dat, is, dat heeft vaak wat andere ladingen. Het is niet minder serieus.